Met het NOS -journaal. Minister Leers heeft op verzoek van premier Rutte gesproken met Leerders. Leerders noemde in een cda immigranten een verrijking van de samenleving. Wilders twitte daarop dat Leers onzinteksten bezigt. Leers noemde die reactie overspannen. Er ze gisteravond bij Pau en Witteman. dat zijn uitspraak mogelijk geleid heeft tot een misverstand. dat hij zich niet zou willen houden aan afspraken over beperking van het aantal immigranten. Dat misverstand moest hij van Rutte oplossen. Oud-premier Julia Timoshenko van Oekraïne is in Kiev schuldig bevonden aan machtsmisbruik. Hun strafmaat is nog niet bepaald door de rechtbank. Officier van justitie had twee weken geleden zeven jaar gevangenisstraf tegen Timoshenko geëist. Staat terecht omdat ze volgens het OM in 2009 een overeenkomst met Rusland heeft gesloten over de levering van gas aan Oekraïne. Dat slecht zou uitpakken voor Oekraïne. Dat land zou veel te veel voor het gas hebben moeten betalen.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 Het Nederlands pensioenstelsel is volgens deskundigen nog steeds het beste ter wereld. In de wereldwijde pensioenindex van consultancybedrijf Mercer staat Nederland voor de derde achtereenvolgende de keer op de eerste plaats. Onder meer door de hoogte van de pensioenen en het vertrouwen in het pensioenstelsel. Stelsel staat wel onder druk door de vergrijzing, de lage rente en ontwikkelingen op de aandelenmarkten. Dan het weer bewolkt en regenachtig met een stevige westenwind. Middeltemperatuur van 16 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS-journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad, lange files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Hoevelaken en Bunschoten, 7 kilometer. Vanuit Den Bosch naar Utrecht, tussen Culemborg en Eveningen 5... en tussen Vianen en Oude Rijn, 5 kilometer. A2 Utrecht-Den Bosch, na een ongeluk tussen Zalbommel en Empel, 4 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. A4, Den Haag-Amsterdam in beide richtingen, bij Soeterwoude, 6 kilometer... Op de A7 Zaandam voor de afrit Zaandijk 7 en op de A8 naar Amsterdam bij Ozaan 4. Vanuit Alkmaar op de A9 bij Knoopend Raasdorp 9 kilometer. Bij Rotterdam op de A10 vanaf Knopend Koenplein naar Knopend Nieuwe Meer 13 kilometer langs een tussen de afrit Volendam en de afrit Rai. Op de A12 Utrecht Den Haag bij Zoetermeer 5 en voor Den Haag Centrum 3. Op de A15 Rotterdam-Gorken bij Sliedrecht 6 kilometer. Op de A16 in Breda-Rotterdam het de Bresseplein 5 kilometer. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht zijn twee rijstroken dicht. Er staat een vrachtauto met pech en daar staat 4 kilometer file achter. Nog een vrachtauto met pech op de A27, Gorkem utrecht Bij Nieuwegein 5 en daar is de rechte rijstrook dicht. A27 Almere-Utrecht tussen Eemers en Beeldhoven 9 kilometer. En op de A28 van Zollen naar Utrecht bij Leusden 8 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. I'm <tries> sorry.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 6.9 is Zon Zangvoort En Zon Zon En cinema, en daarvoor hoorde je. Very White. Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kennemerland Je blijft op de hoogte, je blijft op de en hoogte. En we gaan weer naar het voetbal, we gaan naar Cherblauwe bij de wedstrijd Bloemendaal Hilligum. En we gaan het uiteraard nog steeds uh, normaal Ze zijn die westen waar we nu in 2 tweede zijn en bij de teams toegewezen begonnen. Avalon van Bloemendaal aan de linkerkant van het veld. Dat Jon in die, die bal onze voet heeft. Gaat kijken wie hij één kan spelen. Kan hem er niet kwijt. kan hem nu naar Roland Berg van kwijt. Ralf Bergman moet hem doorstelen. doet hij dan ook. Naar uh, Bartemir En Barterbine, daar laat het over aan Dennis. Dennis is goed. Spaat me één keer door naar Markeus. Markeus. Kan hij erbij komen? Nee, Markeus kan erbij niet de komen. Het is de nummer 18 van Eergond die hem net uh, kan, uh, kan wegtikken. Dat is uh, Jimmy Pijpers. En wat uh, hij van gaat over zijn. Dan neem ik zeker dat we meteen in Gooi. Komt voor Bloemenau. Nou. Dat is uh, Ozan uh, aan de rechterkant die hem wil gaan nemen. Maar het over aan Dennis Goes. Ozan die net een mooie, uh, mooie actie had aan de rechterkant. De man opspeelde en meteen uh, ja, voortrok. Maar uh, ze konden er echt niet bij komen. Dat betekent nu een aal gezet. wat weer. Tim jo, aan de rechterkant van het veld. Hij heeft de bal in zijn voeten. Krijgt een man in zijn nek. En die bal die gaat erover over. Het zijn erin. Gooi voor uh, Bloemenau. Uh, in de hoek, De Jongen van Hillegom denkt dat hij hem gaat nemen. Maar dat klopt gewoon niet. Het is dus Ozan die gaat gooien. Ozan heeft de bal. Kijk, kijk naar Tim Jo. Tim jo neemt er goed aan. Krijgt een man van uh, Hillegom in zijn nek. En toch die die bal kunnen overnemen. Meteen kan hij hem door, die te stelen, maar dat gaat niet door en die bal die gaat over de zijn aanheen en dat betekent er ook dat we natuurlijk van de tegenstander ingooid voor uh, bloemenaal. Dus ben de goed die dus erbij komt door die ballen op te gaan pakken. Pak ze hem ook op. Ziet dan team Beren gaan, Pimbeer. Als je moet uitkijken, denk het Plaats van Ozan. Ozan krijgt dan twee man om ze denkt En die bal wordt over zijn heen gestikt. Dat betekent uh, ingooi voor, voor de bloemendaal. Als dan die bal op, Gooit er weer in een dan is goed. Dan is goed. Dan heeft die ballen zo goed. Gaat kijken we die enkel stellen. plaatsen dan in de voeten van de hele honger. Dat betekent dat hij wel eruit is. En nou moet, nou moet de oppassen voor de counter. Want de, de hele is echt een ploeg die razendsnel op die kant kan, kan spelen, Volgens mij heeft die ballen. Wat meer gaat. komt in het op. Bart de, Brine, Bart de Brine, die laat de lopen. En is de keuken, jongens! Ah, en is de natuurhoud, die die bal dus onroerlijk in die kruis krult. Onhoudbaar voor Daan Kerkman, hij komt er nog net niet bij met zijn vingertippen. En zo is de stand hier, na 10 minuten na de rust, 0 tegen 1 geworden. Welke nummer is dit, zeg. Foreigner and waiting for a girl like you. Pa Tweede zondag in Kermeland. Voor deze zondag 9 oktober 2011. Met wat nieuws. En uh, nieuws over het populairste smartphone-spel op dit moment... ...de Nederlandse woordenlijst van de mobiele puzzelgame Wordfeud... ...is namelijk verbeterd en aangevuld. De update van de Nederlandse woordenlijst binnen Wordfeud... ...is gebaseerd op de meest recente versie van open-source woordenboek... Open Taal. Het spel wordt automatisch voorzien van de nieuwe en aangepaste woorden... een aparte update is dus niet nodig. En voor Wordfeud gesproken er is een nieuwe app uit. Een soort van hack-app is dat. En als je die downloadt... Dan zoekt hij automatisch die woorden op voor dat spel Dus hoef je zelf niet meer na te denken En dat is behoorlijk veel kritiek op Want nu kan je tegen mensen spelen Die die app hebben En dus helemaal niet nadenken Gewoon even via die app kijken. oh dat woord, zet ik er even in Nou, ja, dat is vals spelen eigenlijk val dus. Eigenlijk is het gewoon vals spelen Gebruik jij het? Word. Ja, ik vind, vind het wel leuk, leuk. Ja, alleen... Ik ken het niet ik, ik ja Blackberry, niet. ik weet niet of het erop kan Ik weet ook niet, maar... Bij mij kan het wel Ik speel het wel, dus ik vind het wel grappig okay. De lancering van FIFA 12 is de meest succes uh, succesvolle lancering van de sportgame ooit Dat meldt Electronic Arts op basis van schattingen De game is volgens die schatting 3,2 miljoen keer verkocht in de eerste week na zijn release Bovendien beweert uitgever dat het de grootste game lancering is van 2011 tot nu toe van de 3,2 miljoen verkochte exemplaren nemen de, de iPad en de iPhone er 879.000 voor een rekening. Ook heeft FIFA 12 gezorgd voor de drukste dag van de EA-server met 10 miljoen geregistreerde game sessies. 8 miljoen daarvan vonden binnen het nieuwe, nieuwste deel in de EA's Football Serie plaats. FIFA 12, ik heb hem. Ik nog niet. Ik ga hem ook kopen. Je gaat hem ook kopen? Binnenkort. Oké. Okay. Hij is, uh, hij is moeilijker geworden, ja? maar het is, wel, het is wel mooier en realistischer en zo. En uh, ja, vooral het verdedigen, ik word er helemaal, word er helemaal gek van. Dan speel, dan speel je een wedstrijd en dat verdedigen is, is, is vernieuwd. En dan moet je precies timen, daar, daar word je helemaal gek van. Dat is heel moeilijk. En je schijt, hoe die die? Scheids... Daar word je ook helemaal gestoord van. Dat je bij FIFA 11 dan krijg je een spul op de bal, een, een tackle op de bal. Ja. En dan die, gaat die schijt fluiten, penalty, terwijl die gewoon eerst op de bal gaat, weet je wel. Ja, en dan is het andersom en dan krijg je niks. En dan word je dan helemaal dat slaat, dat slaat echt nergens op Maar ja, voor de rest is het wel uh, Voor de rest is wel een leuk spel En RTL4 heeft zaterdagavond met uh, Ik hou van Holland en Ushi en de Family Hoge ogen gegooid Een spelsje uh, met BNS trok ruim 2,8 miljoen kijkers En naar de typetjes van Benny van Dijk Keken ruim 2,4 miljoen Van Dijk vertolkt in de nieuwe reeks Niet alleen de Japanse journalisten Ushi Maar ook de Limburgs familie Leenders In de eerste aflevering werd uh, Pamela Anderson en Martijn Krabé In de maling genomen Ik heb een keuken. Ik ook, ik vond het wel heel erg leuk. Ik ook. Ja, nou, ik vooral heb uh, met... gelachen om het einde Ja, die dacht echt: dit is toch nou een raar wijf. En toen hij, uiteindelijk Ben die uh, liet zien dat, ze, dat, ze het, dat zij het was. Dat is heel emotioneel, sorry. Ja, ja wel leuk toch? Ja. Maar je ziet toch dat die twee echt een goede band hebben door, uh, ja, door uh, X-Factor. Uh, X-Factor, de Voice of Holland, doen ze samen. Ja, en ze zien het wel. Ja. En Permanent Anderson die uh, heeft uh, twee nieuwe namen erbij, zeg maar de de de yummy yummy yummy ja yummy ja ja, ja ja dat was dat was ook Zat dat, vond ik, dat vond, ik zt zt vond ik minder leuk dat oesje uh, aan te kijken van uh, maak jij Jijnen? dat vergek ja ja ja ik denk nou misschien kamen ze nog zien maar ja. dat nou, was, uh, nou voilà, moet je een andere film kijken bij Beuwatch Corrie V Sonja Barend was eenmaal terug op de buis als talkshow host zoals Vader. Oh, uh. Ze ontving de beste interviewers van Nederland. En daar keken ruim 1,3 miljoen mensen naar. Maar het het programma met haar bekende woorden: voor straks lekker slapen en morgen zond weer op. Oh, en de, de Barb of de Sonja Barend uh, Award voor beste interview is gewonnen door Twan Huis. Even de jaren van vandaag. Henk Jan Smits is vandaag jaar, bekend van uh, onder andere Idols en X Factor. Maar hij is nu ook uh, presentator bij SBS 6. Sean Lennon is jaar. Dus de zoon van John, John Lent, natuurlijk bekend van de Beatles. En Winnie de Jong, Nederlands politica. En de volgende is ook Hans van der Tocht, presentator van het uh, volgende. Uh, ja. Kom maar naar beneden. Rap van voet het maken rat dat iedereen vijf dagen per week boeit. Onze kandidaten gaan weerspelen voor deze schatafreizen met een waarde van 50.000 gulden. Ah, oh, wat leuk. Zo Hans van der Tocht zo gulden. Ja, dat weet je lang geleden. Geweldig. En Hans van der Tocht nu een programma bij RTV Noord-Holland elke werkdag. Nou, dat is toch een programma, joh. Dan kan, programma? Je vragen, dan kan je vragen insturen of je bent, je bent iets op zoek. Dus heb jij uh, de, de, speciale doekjes voor uh, een tafel of zo? En dan gaan ze daar op nou, dat is echt oudbollig, joh. Ook als laatste die jarig is, zijn zijn meer meerjarig, maar die wij in ons lijstje hebben staan, is Georgina Verbaan natuurlijk uh, actrice. Maar ze is ook een tijd als uh, zangeres actief geweest. She heeft een aantal hitjes gehad, waaronder met Ritmo en met deze. En die gaan we nou net even draaien: Georgina Verbaan en Jo Carroll, bailaar. Michael Sem Bella hoorde je bij zondag in Kermeland. Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kennemerland Je blijft op de hoogte, je blijft op de hoogte. En we gaan naar het voetbal, we gaan naar Tjerk de Blauw. En waar die zand nog steeds uh, 0-1 is in, in die wedstrijd. Maar dat was net een hele goede uh, mogelijkheid voor uh, Bloemenal En Tim Komt er hem goed in, maar de doelman van Hinderong was op. Hij stikte er met onder de lat van aan. En dat betekent nu dat er dus een blessure op het is. En dat Joost Hofstad geblesseerd is. En dat hij dus uh, hulp uh, moet hebben. Uh, omdat heeft Severo Michel uh, wel uh, gewisseld heeft. Uh, Ralf Bergman eraf gehaald. En heeft de Waardie voorgebracht. En heeft uh, vervolgens uh, Keus eraf gehaald. En er wijze bij de Ramelijkswijze van Bergman gebracht. Om uh, dus zo nog meer aanvallen aan de kracht te krijgen. Dus uh, ja. En een verdedige eraf. En een extra aanvallen erbij. Om dus uh, die gelijkmaker te gaan proberen te maken. Hier in die wedstrijd natuurlijk. Uh, tegen Hildegom. Lorna heeft wel een aantal kansjes gehad. Maar die gaf er ook een mooie voetbal. Kocht er hem goed in. Maar wederom zat daar uh, die, uh, die, uh, die, uh, die uh, keeper van om uh, goed bij. Dat moet gewoon duidelijk zeggen. Die is echt de man die, dus, uh, die ploeg al een keer op de been gehaald heeft en een keer van de lijn afgehaald heeft. Ja, dan moet je het geluk natuurlijk net even mee hebben hier in die omstandigheden. Dat betekent wel dat Blonderdag nog steeds 101 uh, 8 uh, achter staat hier in die, in die thuiswedstrijd. Uh, Ondertussen ligt daar die, uh, Joost Hofke nog steeds uh, geflossierd en is uh, Willem van der Meijen de zorgen druk bezig om hem dus op te lappen, zitten kijken naar zijn knie wat er aan de hand is. En waarschijnlijk uh, zegt er iets staat een je erbij te kijken. Ondertussen heeft de officieel nog de laatste aanwijzingen aan zijn team om dus hier in het laatste kwartier... dus. Uh, ja, alsnog natuurlijk uh, die gelijk maken, eerst erin te prikken. En daarna natuurlijk, uh, daarna natuurlijk om dus uh, ja, toch nog uh, die winnende goal uh, te gaan maken. Ik zou zeggen, pak hem even terug, want uh, niet duurt even langer dan ik gedacht had. Ja. That's my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 Her in her eyes, you think you're gonna break up, then she says she wants to make up. Hallo!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 Mark Visser met het NOS-journaal. Minister Leers heeft op verzoek van premier Rutte gesproken met Pvv-leider Wilders. Leerders noemde in een CDA-blad immigranten een verrijking van de samenleving. Wilders twitterde daarop dat Leers onzinteksten bezigt. Leers noemde die reactie overspannen. Maar ze gisteravond bij Pauw en Witteman dat zijn uitspraak mogelijk geleid heeft tot een misverstand dat hij zich niet zou willen houden aan afspraken over beperking van het aantal immigranten. Dat misverstand moest hij van Rutte oplossen.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 Dit is René Passet van de AMB. In de Randstad staan files op de A2 Den Bosch-Utrecht bij de afrit Everdingen 2 kilometer. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Waardenburg en de afrit Kerkdriel 6. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidsendam en Zoeterwouderdorp 3 kilometer. En richting Den Haag bij Hoogmade 3. A7 Hoornzaandam bij de afrit Zaandijk 4 kilometer. En voor Klappend nog eens 2. En vervolgens op de A8 naar Amsterdam bij Oostzaan 4 kilometer. A9, ook maar Amstelveen bij Knabbert Raasdorp, 9. De A10 tussen Duivendrecht en de Rai, 4 kilometer. A12 Utrecht Den Haag bij Zoetermeer, 4 en bij Den Haag, 2. A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft, 2 kilometer. Rotterdam-Gorkum, de A15 bij Papendrecht, 2. A16 Rotterdam-Breda-Rotterdam Rotterdam, bij Plein 2 kilometer. A27 Gorkum-Utrecht bij Lexmond, 2. A27...